NOS Nieuws van 8 uur. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. In Brussel wordt morgenavond een extra overleg gehouden over de schuldenproblemen van Griekenland. De Griekse premier Tsipras had om zo'n ontmoeting gevraagd. Hij wil met een aantal Europese kopstukken praten over de groeiende financiële problemen van zijn land. Onder hen zijn de Duitse bondskanselier Merkel, Franse president Hollande en eurogroepvoorzitter Dijsselbloem. De onderhandelingen over een nieuw hervormingspakket zijn een week bezig en lijken moeizaam te verlopen. In Frankfurt is een grote politiemacht op de been geweest... om een mars door de binnenstad rustig te laten verlopen. Tientallen ME'ers liepen mee. De politie probeerde te voorkomen dat het opnieuw tot ongeregeldheden zou komen... tussen linkse betogers en de politie. Vanochtend raakten vier agenten zwaar gewond. Aanleiding voor de protesten was de opening van het nieuwe hoofdkantoor... van de Europese Centrale Bank. Ongeveer 20.000 mensen liepen mee in de mars. Vanavond waren er geen ongeregeldheden. Bij de aanslag in Tunis zijn geen Nederlandse slachtoffers gevallen. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In een museum werd vanmiddag een aanslag gepleegd. Daarbij kwamen 21 mensen om het leven onder wie 17 toeristen. Ze komen uit Polen, Duitsland, Italië en Spanje. Volgens de Nederlandse ambassadeur in Tunesië is het voor het eerst sinds jaren dat er in het land toeristen zijn omgekomen bij een aanslag.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 Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en het kan daarbij nevelig of mistig worden. De temperatuur daalt tot een graad of vijf. Morgen overdag geregeld zon, vooral in het noorden. Het wordt dan 8 tot 14 graden. Dit was het ZFM. Verkeersabdeet. De John Bakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden, want niet alle controles worden aangekondigd. Tot zover de verkeers. Zandvoort heeft al 25 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar live. Ik zal meteen even bellen met Joost Aartsen. Hij organiseert um, Stef en Stijn. Boodschappen disco. Dus trek je disco uit met uit, disco tafels. En get ready to party! But you make everything alright. When you holdin' your screens, but you make everything alright. When you holdin' your screenside, but you make everything alright. When you're holding your screen. You make me feel so nice when I'm around you. Wake up in the morning, and I'll spend my whole life with you. The sweetness of your smile helps away with all of my fears. It should all go wrong My life succumbs to tears. I've never been so deep Into anyone else but you I'll place breath in my heart Never been so close to you And if you want me to Hang around and love level up go I'll give you all my time And stick around with you for sure But you make everything alright When you're holding your screen But you make you want to, it gets me so much joy that I can call you all of mine, oh will it all work out, will I see just every time, and if it all goes wide, right, look down from a bird's eye view, I see my love maker from the time. I'm your only mate Because I'm Because you make everything all right When you hold and squeeze me tight En smaak en Squeeze me in, daarvoor Omi en Cheerleader. Hé, hey Jastijn. Ja? Als jij terugkijkt naar vroeger... Dan waren de gaafste partijtjes of het disco zwemmen, of het disco Deed hij ook altijd een disco zwemmen. Disco zwemmen ja, was fantastisch. Was vet, dan was je in het zwembad en dan was het s'avonds, en dan was het donker. En dan gingen al die lichten eruit. En dan hadden ze disco bollen. En dan kwamen de Venga Boys door de stukjes ja, heen. Was lekker, dat was ja. super geweldig. En hoe cool is dat nou om dat te gaan doen in een Dirk van der Broek? En dat idee had ook Joost Aertsen en hij hangt uh, aan de telefoon. Goedenavond. Yes, goedenavond. Ja, top idee. Ja, dankjewel. Vertel, wat, uh, hoe ben je op dit idee gekomen? Nou, eerlijkheid verbiedt, uh, te zeggen dat uh, een vriend van mij, Valerio, Zeno die jullie misschien wel kennen, die, die, die, die tweette een foto van een briefje, die een student twee jaar geleden heeft opgehangen. Ja. En uh, ja, die op het web, ja, dat blijft wel bestaan. En uh, iemand, uh, uh, Valeria vond die uh, foto weer. En die tweette: van oké, okay, nou, dit moeten we gaan doen. En uh, toen dacht ik, ja, dat we er een gaan doen. Dus ik heb een bericht gestuurd van mij hey gast, ik, ik pak het op en we gaan hem gewoon uh, gaan flikken. Ik heb heel wat voeten in gehad, maar we zijn er eindelijk uh, en we gaan uh, 10 april gaan we disco-boodschappen is Super, maar vindt het Dirk van den Broek dit ook een goed idee? Ja, zeker weten, die, die vindt het super leuk en uh, we zijn altijd open voor een le leuke nieuwe initiatieven om, uh, om, om uh, boodschappen leuker te maken. En dit, uh, dit heb ik meteen op arm. Hey, en hoe gaat het er uh, precies uh, uitzien op 10 april? Ja, maar we bedenken de allerleukste uh, disco-attributen in, in de supermarkt. Ja. Uh, dus ja, wat je al vertelde over disco uh, bolen, ja, dat gaan we ook gewoon doen. Een heel gangpad ga, kan je gaan disco bolen. Ah, dus dan kan je de, de pakkenvla om gaan gooien met een uh, kropsla, zeg maar, dat idee. Ja, ze is aan te denken of we wat cola met uh, flessen neerzetten, en met, met, met, met meloenen of ofzo. Moet nog erover nadenken hoe het precies gaat worden. Het is ook dan heel leuk om mentos in die cola flessen te stoppen. <laughs> Als, dat, dat, dat is ook nog iets waar we over moeten gaan bedenken. Ja, maar echt een super tof idee. En 10 april is het, in welke Dirk van der Broek is het precies? Op het Marie-Heinekenplein, in de pijp. In de pijp, oké. Okay. Mag, mag ik nog wat vragen? Ja. Je zegt, waarom, waarom heeft het twee jaar geduurd om dit op gang te zetten? Waar, <laughs> waar, waar, zit daar zoveel organisatie in? Uh, nou, we hebben met iedereen gesproken, alle betrokken partijen. Uh, iedereen had zijn wensen, zijn voorwaarden en, en volgens voor ging het voornamelijk gewoon oké, okay, hoe kunnen we het een leuk mogelijk event neerzetten. Dus even, het heeft uh, echt twee jaar geduurd om het te maken, zeg maar. Niet dat je ja. bijvoorbeeld eerst nou, iets anders bent gaan doen, maar echt, je bent er echt wel mee bezig geweest, zeg maar. Ja, ja zeker. We moet natuurlijk wel even wachten op wat wat andere partijen. moeten ja. moet erover nadenken en de, de baas moet erover nadenken. Ja. En volgens ging het gewoon om, ja, we willen zo leuk mogelijk dingen ervan maken. En met Dirk van der Broek kan Ah, oh, vet. Hey vet. En uh, is er nog een uh, bepaald soort kledingvoorschrift? Uh, uh, ja, dat is verkleed in uh, disco-outfit. Uh, Ik heb mijn disco-outfit aan en geld in mijn zak voor een drankje. <laughs> nou, sterker, nog eens helemaal niet te betalen voor je drank. Helemaal niet, hè? Huh? Nee, joh. De Dirk van der Broek sponsort de drank. Ja, en, uh, en waar zijn er een biertje en coca-cola en een Coca cola Te goed uh, geweest, Dit is echt top, jongens. Ik hoor een uh, gigantisch feestje aankomen. Hey, en je noemde Valerio ook al even, komt hij ook draaien die avond? Nee, hij zit uh, in de Verenigde Staten dan, dus hij ah. is er zelf niet bij. Zuur. Dus, uh, dus helaas niet. Mooi feestje, um, 10 april dus op het Marie-Heinekenplein in Amsterdam. Okay, en als uh, mensen denken, oh, daar wil ik ook wel bij zijn, kunnen we jullie dan nog ergens vinden? Ja, op discoboodschappen.nl. Uh, we geven af en toe nog wat, uh, wat, wat tickets weg. Uh, we hebben, gisteren gingen we live en dat is binnen, binnen twee minuten uitverkocht. Zo, zuur. Sure. Uh, dus ja, mensen willen het wel. Dus nu gaan we gewoon even wat, wat dingen weggeven voor de leukste post, voor de gekste dingen. Dus hou de website in de gaten. Uh, www.discoboodschap.nl En dan uh, kom je er. Nou, dat gaan we doen. En wat kosten die tickets? Oh, ze zijn uitverkocht. Dus ja, dat is... Ja. ja oké. Okay. Ja, ze waren 7,50. Oh, dat is ook nog niet... En dan mag je de hele avond gratis zuipen. Twee uur. Oh, twee, twee uur. Oh, ik vind het goed van zuipen in twee je... uur, hoor. <laughs> Deze gast hier komt uit Emmen, die zijn aardbevingen gewend, dus dat, uh, dat zuipen, dat komt wel goed. Hé, <laughs> hey, um, Joost, yes. hartstikke bedankt en heel veel succes met het event. Top, we gaan we zeker weten te doen. Oké, okay, dankjewel. Later. mother covers him.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 Ik gaan het nog even afkomen. Wat? Een Dit is gel. Wat een verschrikkelijk nummer. en serieus. Je mag, je mag als dj nooit negatief staar. zijn. Onair. En toch ben ik nu negatief, want ik vind het echt hele hele lelijke muziek. Ik vind het hartstikke leuke muziek. Oh nou. Jean, hoorde je cult. <laughs> um, tijd voor de team request. Die jingle heb ik helemaal niet klaarstaan. Uh, team ja, request. Ja. <laughs> Het vandaag als thema de jaren 80. Dus deze mag bijvoorbeeld van Nena, 99 in die Of deze van Toto, Leuker Afrika. Of <tieding> deze van Toto, Afrika. Really... Of oh, Guy for Jesse's Girl from Rick Springfield. SPS Girl, Toto Africa of 99 Glufballons. Welke van deze drie wil je horen? Laat me weten: Steffen en Stein zie hem of twitteren, dat kan na. Naar... Steffen Martin Garrix, was, Martin Garrix was een beetje laat. Hè? Ja, leuk. Ja, dat valt me niet denk ik ja, op. Nu als, alluuris, nu als ster allures, nu als die Martin Garrix.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 En Tracy McCoy. Wrapped up. En daar van Martin Garrix met. Uh, waarom maak je dit? Zeg dat ik hier een voor moet bereiden. Ik. Uh, forbidden voices. voicemaakt no, no, no. me. Request. Oh. Met. Oh, 60% oh. van de stemmen. Rijden wij in de Team Request met thema jaren 80. 99 Red Balloons. Nee, dat is fout. <laughs> Toto en f Just girl, kut. <laughs> je wist het, hè? Ja, ja ik ja, zag je... je muis erheen. Bereken. Oh ja, tuurlijk, dat zie jij net. Als een langzame motherfucker. Maar ik ben gelukkig ook al langzame motherfucker en andere dingen. Als je maar van Frans. 1990 balls. <laughs> yes, it's good in the Rockers hundreds of the 90s Let's fuck up, up the entire song I hear the drums echoing tonight And she hears only whispers of some quiet conversation She's coming in 1235.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 Ken Veen nog vroeger bij muziekles. Ja. Dan moesten we deze op de xilofoon spelen. Xylofoon? Dat was dan... Uh, kling, kling, kling, kling, kling, kling. En dan voelde je je helemaal een baas als je dat kon. Oh, dat doe ik ook wel zonder xilofoon. Toto Africa. Hierbij zie je hem op 106.9, en Stijn. Hey, um... Hebben ze dat expres gedaan? 6.9, 69, uh, 6? Nee. nee, we hebben niet zo'n dirty programma-directeur volgens mij. Nou, ja. ja, het zou kunnen. Ik, het zou kunnen. Ja. Ik denk gewoon dat dat de frequentie was die vrij was. <laughs> Zo werken wij. Toevallig, Toevallig, toevallig 606,9. Hey, um, Stijn zei het net al even. Volgende week dan zijn wij er niet. Ja. Wij zijn namelijk bij de opnames van Weet ik veel. Ja. Quiz van Linda de Mol. En, um, ja, dat is het enige wat op die dag er is. Ja. De rest is er niks bijzonders. Nee, er is verder niks bijzonders op nee, die dag. Dat, is wel, dat is wel leuk. Er was iemand jarig, maar dat ja, weet ik niet. Dat is niet belangrijk. Even Wikipedia. Ja, even opzoeken. Ja. Bekende artiesten. Maar um, goed, dus volgende week zijn wij er niet. Wij zijn bij Weet ik veel. En dan ga ik heel veel geld winnen. Ja, dat, dat kan eventueel. Dat is exact waar we elkaar al een beetje op willen voorbereiden. Dus wij gaan zometeen. hier... Je zet die fucking microfoon aan. En uh, weet ik veel um, voorbereidingskistje Ja, dan. op hoog niveau. Wat hoog... een HBO's, natuurlijk? We hebben allebei twee of uh, vijf zeer ingewikkelde algemene kennisvragen uitgevoerd. Allemaal vragen die niet zouden meer staan in de finale van Weekend Menes. Kijk, voor de miljoen. Ja. En dan gaan we kijken wie van ons twee het meest intellectueel is. Hey, ik, ik heb dus. iets leuks. Ja. Zullen we ook met, uh, met, met, met, met, met hulplijnen gaan doen? En dat we iemand mogen bellen. Iemand mogen bellen dat we bijvoorbeeld een. Nee, maar PC jij weet, of... jij begot geen idee hoe die telefoon daar werkt. Nee, maar dan bel jij iemand voor mij. En dan ga ik het aan diegene vragen. En aan wie zou je dat dan? Dan moeten we allebei zelf een hulplijst selecteren. Ja, is goed. Oké, okay, nou goed, dat is zometeen. Er is tijd voor je weerupdate. update. Meteorconsult, Stijn yes. Deursma. Het wordt vanavond overal bewolkt en vannacht kan het in het zuidwesten bui vallen. Het koelt af tot rond 5 graden. Na grijze start komt morgen vanuit het noordoosten geleidelijk het zonnetje tevoorschijn. Het wordt lokaal 8 tot 13 graden. Vrijdag is de temperatuur iets lager. Daar beschijnt eerst de zon, maar later nemen wolken het weer over. En dan je verkeersupdate. Ik druk nu op het verkeerde knopje. Ehm, um, drie meldingen op de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Soesterberg en Den Dolder. Na twee kilometer stilstaansverkeer er is een vertraging van ongeveer vijf minuten... en dat komt door bergingswerkzaamheden. En daardoor tussen Soesterberg en Den Dolder twee afgesloten rijstroken. Naar verwachting is de weg daar om uh, kwart voor negen weer vrij. En dan de laatste op de N348 Deventer-Omme tussen de N35 naar Ommeswolle... en de weg naar het Lemmerveld. Daar is een vertraging die betreft vijf minuten. En dan gaan we eens even kijken naar de flitsers. Druk geflitst nog steeds, hoor. Oma Gent mocht nog steeds in de huis voor de verkiezingsuitslagen. De A2 Den Bosch-Utrecht bij afrit Nieuwegein, daarbij 69,3. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Hoogmalen en Veen daarbij 24,6. De A5 Hoofdorp, Knoop, in raasdorp de hoogte van Haarlem, daarbij 6,2. De A8 Zaandam-Amsterdam bij afrit Zaanstad-Zuid, bij 3,4. De A12 Utrecht-Arnhem bij Afrit Maren, daarbij 76,9. De 28 Assen-Groningen ter hoogte van Fries daarbij 184,3. De 28 Assen-Groningen bij Afrit Groningen-Zuid, daarbij 199,0. En de laatste is gemeld op de A58, Berg op Zoomgoes, tussen Hogerheide en Rieland. Daar is het koud, je rilt namelijk bij 121,6. Zef en Martin Solvee. Lunch Money Lewis... Major laser. Jaloes. En daarvoor Chris Lake samen met Jared. En Helium. Stijn en ik zijn volgende week even afwezig in dit programma... zodat wij mee kunnen doen aan uh, Weet Ik Veel, de quiz van Linda de Mol. En daar kan je als student ook heel veel geld winnen. Maar dan moet je wel heel slim zijn. En wij willen elkaar graag een beetje uitdagen op intellectueel niveau. Dus we hebben allebei vijf algemene kennisvragen... En wie er het meest uh, beantwoord heeft, goed beantwoord heeft, die wint dit spelletje. En om ons te helpen hebben we ook twee hulplijnen. En Wie heb jij ingezet, Stijn? Uh, mijn vader. Goedenavond, vader van Stijn. Dag, dan. Hoe, uh, hoe uh, schat jij je eigen algemene kennis in? Uh, redelijk. Redelijk. Ik denk dat hij uh, wel goed is. Ja, Je denkt dat. Ja. Uh, je mag dus bij één vraag, als je het echt niet weet en denkt... Mijn vader weet dit, een ja. hulplijn inzetten. Oké, okay, is goed. En ik heb ook uh, flinke troepen meegenomen. Goedenavond, oma. <laughs> Luister, Hallo. Hallo. Um, het, Hallo. Ho ho hoe schat jij je eigen algemene kennis in? Ik heb geen idee. <laughs> Wacht even. Ik ga mijn best doen. Oké, okay, nou wij mogen dus bij één vraag um, hulp inroepen van of van Gerrit of van Joke Eén van de twee. Oké, okay, wie gaat beginnen? Goed afgesproken. Maakt mij niets van. Zal ik gewoon beginnen ja, met jouw eerste dat. vraag? Dan, ik okay. mag niet opzoeken op internet, hè? Nee, zeker niet. <laughs> okay. En we moeten ook allebei even bijhouden of de ander hem goed had of niet. Ja, Oké, okay, top. Stijn, jouw eerste vraag. Voor, uh, sorry, waar vrees je voor als je phasmafobia hebt? Fasmafobia. Phasmafobia. Oh, uh, nee, ik zoek hem niet op. Ik denk ook niet dat papa mee, dus ik ga hem nog niet inzetten. Okay. Phasmafobia. Uh, dat er iets plakt aan je gehemelte? Wij vullen in dat er iets plakt op je gehemelte. En dat is fout. Zonde. Dan ben je bang voor spoken. Aha, nou dat had ik nog nooit geweten. Eigenlijk had het beter Casperfobia kunnen heten. <laughs> goeie, hele goede. Stijn, mijn okay. vraag. Hoeveel sterren staan er op de Nederlandse zijde van de Euromunt? Ah, rot op. <laughs> ah! Oké, okay, ik denk niet dat Oma die weet, dus ik ga hem zelf proberen. Nee, ik Probeer even ook de Euromunt te visie. Ja, ik, ik ga even een paretje Robert een break. Ik, ik zie ook geen euromunt. Probeer Euromunt even voor je hoofd te halen. En hoeveel, kijk dan naar de kop van onze prins, onze koning. Hoeveel sterren staan er om zijn kop heen? Twee. Dat gaan we invullen? Ja, dat gaan we invullen. Dat is... Fout. Oh, ja. Het zijn er twaalf. Oh, mijn oma leeft wel mee. Dat ja, dat vind ik wel lief. mooi. Ik heb Gerrit nog ja. geen niks horen. <laughs> nou, nou. Gerrit, ben je er nog? Ja, hoor. Oké. Okay. <laughs> Oké, okay, nou, uh, 0-0 dan. Ja. Stijn. Ja. Als je je op alle planeten in ons zonnestelsel kon bevinden, welke is dan het heetst? Oh, eh. Uh... Mars, zeg ik. Jij zegt Mars? Ja. Ik zeg snikker. Nee, Wij vullen in Mars. Dat antwoord is. Dat is niet, goed. niet goed. Ik hoor Gerrit niet goed zeggen. Wat, uh, wat dacht u, Gerrit? Venus. Ja, Venus dat is goed ah, inderdaad. Ah kut! Had je gewoon je hulplijn in moeten zetten. Shit! Joh. Ja, het Ik was, nu... was vrij zelfzeker. Ja, helaas, het was niet Mars, het was Venus. Oké. Kracht 2 voor mij, met nog steeds 0-0 op de teller. Twee is wanneer werd de Nobelprijs voor de vrede voor het eerst uitgereikt? Ja, dit is toch geen vraag? Oké, okay, me het meeste in de geschiedenis is begonnen in 1914, dus ik zeg 1914. 1914 is je final answer? Mijn final answer! Probeer even terug te graven, waar was je op die dag, op 1914? Ik zat nog geen, de balzak van mijn vader. <laughs> oh nee, die was er ook nog niet. <laughs> uh, Oké, okay, dat uh, 1914 vullen we in en uh, dat antwoord is... fout. Ja. Wanneer was het? <laughs> we zijn echt dom jongen. Ja, Wel nou, echt... moeilijke vragen. Ja, pout. kom op, die vragen zijn niet te doen. Ah, oh, maar ze worden nog moeilijker. Ik wist het ook niet. Yeah. Oh, nou ja, als papa niet weet, dan weet niemand. Wat dat was het antwoord? Ja, het antwoord was 1901. Dus je zat er 13 jaar vanaf. Ja, nou ja, goed. Wat is 13? Oh, je zat in de buurt. Ja, je zat in de buurt. Nou, wat, wat, is 30, al... wat is 13 jaar? Vraag ja, het sommige de... pedofielen maar denk. Oh. Stijn. Stijn, Stein, Stijn. is wel spannend, moet ik zeggen. Welke kleur had Coca-Cola oorspronkelijk? Groen. Groen, het is groen. Wij vullen in groen. Ik heb het net gezien op Wikipedia. Ah, het is goed. Yes, Haha. het is goed. Ja, het is goed. Woehoe. Pap, even klappen, even klappen, Oh, oh, papa is er niet meer. Gerrit. Oh, oh, oh. hij is gewoon oh, niet zo enthousiast. Hij, <laughs> hij zit gewoon tv te kijken, waarschijnlijk. Shit. Oh, de wedstrijd begint natuurlijk net. Oh, sorry, we zijn ja. helemaal de wedstrijd aan het verstoren. Oké. Okay. Oké, okay, Stijn. Oké, okay, mijn derde vraag. Dit is de moeilijkste. Ja, oh god. Dit oh, is echt de aller Het spijt me dat ik deze erin heb gezet. Als ik zie hoe makkelijk jouw vragen zijn... Hoeveel letters bevat het Arabische alfabet? <laughs> Jezus. 144. Oké, okay, ik wou dus zeggen, het verschilt niet veel van onze. Oh, daar ga ik voor Oh! 26. Ik ga gewoon voor 26. 26. 26. Het oh, antwoord is. Wederom fout. Ah, oh, het zijn er iets meer, hè? 28. Ik zat in mijn Oh, suur, We hebben ook nog hulplijnen, hè? Maar ja, weet ik. Dat had de oma ook niet geweten. Weet ik. Had jij dat nee, geweten, nee. oom? Nee, nee. Geen idee. Nee, nee, nee. Echt. Oh, wat was wat je zegt, pap? Ik wist het ook niet hoor. Oké, okay, nou ja. Dat zijn ook ongelooflijk. Okay. Blij dat je zo eerlijk bent. Nou, en we blijven even oh, in het Arabisch gebied. Pap, voel je dat ook? Die spanning dat we gewoon <laughs> voor staan. Ja, ja, zeker. Ja. Dit is gewoon het Westen versus het Noorden, hè? <laughs> de clash. Hoe, hoeveel vrouwen mag een man hebben volgens de islamitische wet? Oh, oh dat vind ik lastig. Oké, okay, ik ga me heel blij zetten. Pap, weet jij dit? Mm. Ik nee, dan moet gokken. En wat gok jij? Ik zeg, ik dacht 44 of ik zoiets. Doen, nee, ik dacht minder, ik dacht vier. Vier? Nee, dat is te, dat is... Oh, lastig, lastig, lastig, lastig. Ik ook hoor. Vier? Ik, oh, ja, misschien. Nou, dan oh, wacht, ik zat te denken aan hoeveel... Oké, okay, vier. Oké, okay, ik, uh, uh, ik ga in op de, de alwetende kennis van mijn uh, machtige vader. Het is ook gewoon echt dat mijn oma en jou ook gewoon Ja, ik dacht ook vier, ja. <laughs> Ja, het is gewoon vier hulplijn. Nee, vier. Nee, yeah, vier? Ik klik op de knop. Vier. Ik ga in op wat uh, Paf zegt. Oh, please, laat het goed zijn. Ja, is fear goed? Vier is goed. ah Yes! Oh, yeah. dankjewel. Ja, dat is goed. <laughs> Lekker hoor. Jij staat met de maag in je hoofd. Ja, daar dus oh, ja, zit je, ja, dat ja, je ja, vaker mee ja, in je hoofd, ja. Dan... ja, ja. Oké, okay. okay, nu heb ja, ik hem. Ik moet deze goed hebben. Ja, nu. maar dit is op zich vrij makkelijk. Als je op hebt gelet in een uh, natuurkunde klas of school kunt. Ja, weten Jezus, ik ben heel slecht in natuurkunde. Ja, sorry. De vraag is: wat is de scheikundige benaming van glucose? Die wist ik zonder het op te zoeken, dus dan moet jij het ook weten. Ik ga mijn hulplijn inzetten. Geen idee. Oh! Yes, yes. Nee. Maar weet jij het? Dan help ik je allemaal jongens ja. om het spannend nee, te maken. Nee, nee. Nee, ook niet. Ik wist het niet. Nee. Oh, dit is. Glucose. Ziel. Ja. Uh, O2. Daar zit een O in. En ook een 2. Maar... O5, o, o, O2, O3. Nee, nee O2, O1. Nee, nee O, oh, ik heb nog niks final gezegd. Het begint niet eens met een O. <laughs> Hè? CO2. N het begin met een C. Daar. Het is net als spelletje dat je met die kleurtjes... en dat je dan heel langzaam tot het goede patroon komt. Zou ik het maar gewoon zeggen, Stefan? C, uh, C, C22. Nee. Nee. Fout. het antwoord was C6H12O6. Ja, jezus! <laughs> ik vind, sorry, ik, vind ik wist mijn... dat ik jij ze zo makkelijk zou maken. Ik, vind, nou, ik heb er nog één voor. Sorry. Het is ook niet meer spannend, maar dan wijk nee. uit. Toch even spannend muziekje dan. Welke naam wordt gegeven aan een pegel aan het plafond van een grot... die achterblijft door neerslag uit afstalling oh, van een is... vloeistof? Oh, oh. Stalactiet. Ja, dat is ook gewoon yeah. nog goed. Wat, dat wat, goed. wat? Wat? Wat? Ik wist nog dat ik als kind altijd dacht. Stalactiet dat tiet of niet? stalactiet tiet hangt. Ja. Dus ja, ik dacht, dus stalactiet. Ja. Ja, nou ja, moet ik mijn laatste vraag doen? Ja, laten we voor de eer even een puntje. Sorry, maar ook deze ga je niet goed ah, Ik wist het niet zo mag. Ik dacht, ja, we moeten een beetje niveau hebben. Nee, HBO weet ik veel was toch ook niet ingewikkeld, die nou, vraag. Nou, nee, maar wel kom iets op, moeilijker dan. Kom op, dan... Kom op zeg. Ja, sorry, uh, de vraag is hoeveel maanden cirkelen rond hun tunis? Weet jij dat, oom? <lacht> sorry. Zeven. Ik, ik zeg zeven. Het dubbele. Veertien. Yes, goeie! Dat is een beetje voor de eer. Lekker hè? 3-1. Weet ik veel! Ja, je weet helemaal niks, Ik jongen. weet helemaal niks. We zijn geëindigd met, uh, met 3-1. Volgens mij vindt Gerrit wel leuk. Vond je het leuk, pap? Vond je het leuk, Gerrit? Ja, dat was zeker. Nou, mooi. Vond jij het ook leuk? Oh. Dank je wel. Vond jij het ook leuk, Oma? maar lekker oma? Gaan voetbal kijken, pap? Oké. Okay. <laughs> ik vond het af. Dat Ik je niet op kunnen helpen. Ja, nee, dat geeft helemaal Sorry, niet. Sorry, het waren ook wel hele moeilijke vragen. Stijn heeft hele okay. moeilijke... Hey, oh, je, je vader wil echt wel. Ja, pap, Dag, Gerrit. heeft heel precies bij de wedstrijd. Hey, doei, <laughs> Wat een ontzettend leuk duo. Laat dat elke week doen, joh. Ik vond het echt wel leuk om die vragen. Larry, gooi even die telefoon op de haak. Dank je. Oh, dit moet. Ik weer Zeggen weer klachten. Oh, jullie hebben alles stuk gemaakt in die studio. God. Je zijn toch uh, gooien. Stel je voor dat je vader nog uh, aan de telefoon. Had. Ja, die denkt dan wordt ook weer iemand in elkaar gebeukt. <laughs> Ja, jij werd uh, mentaal in elkaar geboekt, omdat je niet wist. Ja, maar jouw vragen waren echt niet te doen. Sorry. Hoeveel letters van het Arabische alfabet? 28. Heel goed. Weet je dat ook weer? Ja, dat zijn als wel... dit nu de vragen. Als ik nu in de finale van weet ik veel en dat, is de en vraag... dat wordt gevraagd ook. Oh, Heerlijk. Dan moet je ook heel hard lachen. Dan ga ik heel hard lachen. We moeten ook zo'n codewoord afspreken dat als we in de finale komen, dan moet je hop en tot een ten tent en toonstelling in een zin verwerken. Oké, okay, laten we doen. Dat doen we. Daar moet eerst ook een beetje reclame. Oh, kut, ik praat weer. Next to me. Gelukkig kan ik wel sorry. een beetje radio maken. Sorry in this life you are the book i read the truth i seek to serve you do Looking like Daddy Fly.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 I'm sexy and I know it. Check it out. Check it out. Wiggle with the wiggle with the wiggle, yeah. Wiggle with the wiggle with the wiggle, yeah. Wiggle with the wiggle, yeah. Wiggle with the wiggle, yeah. Wiggle wiggle, yeah. Wiggle with wiggle, yeah. Wiggle, Do the wiggle, man. Wiggle, man. Wiggle, Wiggle, man. Wiggle, I'm sexy and I'm.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 jong. Hier bij CFM, Stefan is sexy and I know it. Dat mijn slogan. <laughs> Wat ik een grote penis heb. Sexy and I know it. Af en toe vind ik het niveauje van dit programma zo diepzeurig. Nee, maar dat is niveau met een laag eronder. Dus dan zit het eigenlijk wel niveau. Ja, die laag. Maar zeg dat is Zeg maar bij jou die 6 onder dat is, die laag, vet. Die laag. Ja, precies zo dan. dan. Ja, nee, ga verder. Nee, ik zeg niks. Ik wou iets over jouw buik zeggen, maar dat ga ik maar niet doen. Dus zijn we over nu nog bezig. Oh! oh! Damn go. En dan vraag ik me af, how do I got this to turn around? sentiment voor mij, dit liedje. Ja? Kermisje in Frankrijk. Nou, vakantie toen was het... de hele tijd door. Toen was het een hit. Het is small. Turn around. Stef en Stijn. Die gaan er even een weekje tussen uit. Ja. Volgende Wat? week dan, zijn we bij weet ik veel. Dan gaan we heel veel doekoe's winnen. En als we terug zijn, ben ik, zijn we allebei 19. Ja. Oh, jij bent... Huh? Word jij ja, jij wordt 19. Verdomd hé. Hey. Ben ik nog steeds de oudste. Maar wel iets minder oud. Cool. Cool. Cool story, bro. Hey, um, volgende week dan zijn we er dus niet, maar over twee weken weer wel. Met meer grappen en grollen en ongein. En dan hebben we een stagiair. Het is ongelooflijk. Steven Stijn. Tot de volgende keer. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks ZFM. meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur.